Kijk, de gemeente Peel Maas bestaat uit... Uh, we, we hebben in de gemeente Peel Maas op dit moment drie verschillende inzamelmanieren. Uh, uh -huh. Kessel en Meijl hebben hun eigen manier van inzamelen... via wat dan heet de gemeenschappelijke regeling Maasland. De oude gemeente Helden heeft zijn eigen afzamen, in, afvalinzameldienst. En de oude gemeente Bree uh, laat dat door winkel doen. Uh -huh. Dus we hebben sowieso de behoefte om... Systemen te, uniforme te uniformeren, gelijk ja. te maken. Mm -hmm. um, we hebben gezegd dat kun je zomaar doen. Dat is makkelijk zat, vraag je een ander om uh, een, een, een ander om het op te halen en dan komt dat ook klaar. We hebben niet voor gekozen. We hebben gezegd we hebben nu de kans om afvalinzameling helemaal opnieuw te gaan opzetten. Mm -hmm. En we hebben tegen elkaar gezegd dat doen we vanuit de gedachte. Dat afval eigenlijk niet bestaat. Mm -hmm. Afval is grondstof. En als je het op die manier bekijkt... dan zie je plotseling een heel andere manier van inzamelen voor je. Dan kunnen we dus, wat dan heet verschillende fracties... denk aan textiel, glas, kunststof en uiteindelijk restafval... ook op een bepaalde manier in de markt proberen te verkopen... in plaats van bijvoorbeeld te verbranden en dat soort dingen... waardoor we uiteindelijk het afvaltarief naar beneden kunnen halen... dus voor de burger goedkoper maken... en voor de planeet veel aantrekkelijker maken. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is... Ja, Ach. maar ik vind wel dat beide... Oh, gelijk op. Uh, mm -hmm. Je moet er ook wat aan kunnen verdienen. Laat ik eerst even vertellen dat we uh, in Echel een proef gaan doen. Die gaat drie maanden duren. Mm -hmm. Waarom Echel? Omdat je in Echel een redelijk kleine, compacte gemeenschap hebt. Die, die, die goed behapbaar is, maar toch net voldoende om ook een representatieve steekproef te kunnen doen. En de dorp heeft ook een buitengebied waardoor je ook dat erbij kunt betrekken. Dus Echel is, is voor ons een heel representatief gebied om, uh, om die proef te doen. Bovendien onze eigen afval is daar actief. Dat is dus een stuk makkelijker dan dat je dat met vreemden moet doen.